door Cinema Club met Undercover Martin en uh, daarna uh, The Go Team featuring Bethany <laughs> Cosentino <laughs> helemaal, uh, uh, met By Nothing Day. Ik hoop uh, dat het uh, dat allemaal dat zo goed is. Ja, zij, well, van, ja. zij is van, uh, uh, uh, hoe heet het, Best Coast als je die band kent. Oh, yeah. Bethany Cosentino, yeah. Yeah. West Coast, een band, West Coast. Yeah. Ja, dus dat is zeg maar niet zoveel. Hm, nou. Ik vond het wel een leuk nummer. Oké. Okay. Maar ik ben helemaal van me apropos. Waarom? Omdat uh, ja, uh, het team van de Bananenrepubliek een uh, hele verrassende verandering uh, heeft ondergaan. Wat je Welke dan? Nou, uh, allereerst uh, Jonas. Ah, maar dat is niet dan, uh, nee. da, uh, dan mijn persoon, dat, uh, de vaste luisteraar die heeft dat al uh, kent. Maar Surs ontbreekt? Ja, ja uh, hij ontbreekt, maar is vervangen door, en het is niet te geloven, want ik denk de hele tijd dat het een droom is, maar ze uh, is het gewoon echt, de dochter van Lambert en Claudia Simons, Judith Simons is hier, ja, het... uit het verre Utrecht. Ja, Hülpsum. Mm. Oh, oh, Oké, okay. ja, nou, uh, je hebt toch een hoesum met jou, Judith? Ja, het gaat heel goed. Ja, welkom bij de Bananenrepubliek. Ja. Dank je Terecht wel. Terug van wegweest. Ben je een beetje mentaal hersteld van, de, van het half jaar daarvoor dat je hier elke woensdag zat? Nou, ik moet heel erg zijn. Ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vond wel tijd toen om echt even iets anders te gaan doen. Mm -hmm. Even ja, een beetje een nieuw avontuur aan te gaan. Maar ergens miste ik toch wel soms een beetje gewoon dat dat bielen. <lacht> Gedrag op de rond. Ja, dat als je en... gewoon even twee uur lang gewoon even los kunt gaan. Ja, gewoon je kunt jezelf gewoon zijn, hè. En, nou, uh, in plaats nee, van nee dat... maar dan denk ik ook weer terug aan hoe dat dan eraan toe ging. En dat ik toch wel heel vaak geïrriteerd dan weer naar huis ging door een bepaalde <laughs> aanwezigheid in deze ruimte no. die hier rechts van mij zit. Oh, uh, <laughs> ja, maar uh, kan, het is een het is thin line between ja. love and hate, ja, hè. En wat, nee, wat proef, dat ja, ja, een beetje de liefde haat, uh, verhouding heb ik met de benadering. Maar uh, ja, je bent. Uh, ja. Sorry, ik ben je spul aan het slopen hier, maar ga verder. Oh, maar uh, ja, je bent allerlei uh, dingen gaan doen. Je bent gaan studeren. We hebben je jou uh, jouw uh, jou vader geïnterviewd. Uh, hoe het allemaal uh, met jou ging. Ik maar, uh, heb je het al gehoord, of niet? Nee, ik heb, het, ik heb het eerste stuk gehoord. Maar ik ben niet aan twee tweede stuk toegekomen. Maar ik heb het er al over gehoord en ik zal ben binnenkort gaan luisteren. Ik vond het een heel aardig gebaar. Oh, ik ben begrepen dat je je kapotgeschrokken was. Maar, uh. Ja, dat, nee, maar ik moet je nagaan dat ik dan... Nou, ik weet niet hoeveel maanden weg geweest te zijn een sms krijg van Kevin. Dat is op zich al schrikbarend genoeg. En ja, dat, dat ik ook sms'en ja, bedoel je? Uh, Lambert, dus mijn vader, om... om ja, dat, dat ook. Die, die, oh, Lambert zometeen op de radio. Dus ik denk, what de fuck, wat is er aan de hand? En ik ging ervan uit dat het ging over zijn vrijwilligersproject. Maar dat was het dus helaas niet. Het ging over mij. Ja, en over dat, uh, dat, dat hoe is bij zijn mij je? wel echt, dat, dat, dat, dat, dat, dat brengt mij wel veel... Ja, ja, ja de, de, het ging er een beetje over zeg maar, dat jij zeg maar de, de laatste was zeg maar, die uit huis ging ja. Ja, en uh, ja, dat hij dan zijn, zijn, zijn, zijn dochter, zijn, zijn ja, vogeltje, is, zijn vogeltje, uh, vogeltje minste. Hij is nu in een diepe put, maar ja. ik zal het luisteren. Dus Oké, okay, ja, ik zal het zeker doen. Ja. Ik, ik heb het misschien nog even, kunnen we wat highlights even tussendoor? Daar hebben even het hier tussendoor. staan, dus we kunnen het zo Ja, dan doen we ook niet moeilijk. <laughs> oh. uh, ja, uh, straks uh, verder babbelen over Judith, want ik denk dat het deze deze aflevering uh, van de nee, Brabantse Publiek nee. zal, nee. denk ik, goddelijk uh, zeg maar worden, uh, ja in de tegenstelling van uh, van van Judith. En ja, dat omdat is, de voorbereidingen niet getroffen zijn. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. we de, hebben uit hem Maar laten we de luister ook even bijkomen van het verrassende nieuws dat Judith weer aanwezig is. Ja, dat, dat is. Even. Dus doen we dat met een plaatje upon your face, I'll look up and show the motions I'll use. I can hear breathing, I feel the space. And I, oh I, I'll be the one you'll never know. One, two, On your en Tapes met Freak Out. Uh, ja, maar ik geef wel een beetje bijgekomen. Nou, ja, uh, uh, nee, helemaal niet. Want er zijn, uh, ik word al helemaal overprikkeld. Uh, ten eerste zeg maar door gewoon de hele zwerftocht van, uh, van Judith, van Nijmegen naar, uh, naar Utrecht. Van Utrecht naar uh, Hilversum, van Hilversum weer terug naar Utrecht. Het, het samenwonen, wat ze net heeft genoemd, dat is een beetje schok, wil de, de kwart wil nog niet helemaal vallen. Jij ja, bent afgestudeerd, ik zag het aan, uh, aan de bonusanbieding taart. Ja, mee, oh, ons leven ja. gaat door. Ja, jullie hebben tenminste een leven. Ja. En, en, en, en, en, en ja, ik merk steeds uh, hoe lang hoe meer dat ik in een soort van vegetatieve toestand verkeer, terwijl ja. ik denk dat ik echt ontzettend uh, on aan het leven ben. Ja. <lacht> En vooral niet rond kerstmis. Ja, daar komt het best nog wat ja re En dan realiseer je dit. En is dat dan extra pijnlijk dat je hier in januari je laatste maand belemmert? <laughs> nou, uh, nou <laughs> nee, dat is echt. Yeah, nee, nou, dat is echt heel pijnlijk. Want zeg maar het gevoel, zeg maar wat ik. Wat ik, ik had altijd. Oh, ja, ja, ik had nooit zullen. wat hè, met de maatschappij. De ja. maatschappij uh, is er voor mij of zo. Maar jij was een echte punker dus. Nou, ik was geen punker, maar ik was een beetje zo'n rebel. Ik was al rebeld. Op welke manier rebelleerde jij dan? doorsnee. Ah, Nou ja, bij, zeg maar, wat ik... Eh, bij alles, eh, zeg maar, wat ik vroeg deed, of wat mensen aan mij vroeg, gaf ik... toen kwam ik de middelvinger omhoog, of zo. <laughs> dat was... Eh. Maar, eh, ja, ik weet niet... Eh, ik, ik had gewoon niks met de maatschappij. En ben hier bij, de, bij Nijmegen 1, en de werkzaamheden die ik heb gedaan, ja, ben ik eigenlijk... Eh, ja, tot de, ja tot de ontdekking gekomen dat het eigenlijk heel fijn en heel dankbaar is om een bepaalde structuur te hebben in je leven. En je... Uh, verdienstelijk op te stellen ten opzichte van de maatschappij. B ben je dit echt gegeven? Nou, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja, hij laat eventjes weg dat hij ook ondertussen dat hij hier werkt ook gewoon iedereen psychologisch kapot aan maakt. <laughs> ja. da daar is, daar, daar ja. is helemaal niet waar. Maar wat je er ook niet bijft, maar wat ik dan wel begreep, is dat je eigenlijk een paar weken tekort kwam om hier een vast contract te krijgen. Nou, nee, nee niet hier. Maar om in ieder geval uh, zeg maar via de, van de gemeente zeg maar uit om dan zeg maar... Uh, uh, te kunnen blijven. Ja, dat, dat, dat is jammer. Zeg maar, kijk, want dat was mijn... Uh, kijk, dan was mijn toekomst, was zeg maar... Uh, uh, ja, zeg maar in kan en kruiken. Mijn pensioen was dan geregeld. Mijn vakantiedagen. Uh, maar dat is ook een vorm van leunen. Vind ik. Dus ik vind, dit vind ik uh, eigenlijk dan toch wel veel beter. Dat ik dan, zeg maar, uh, weer word... Uh, ja, gedwongen om nieuwe uitdagingen te zoeken. Met de, beperkte, met de beperking uh, die ik heb... Mijn, maakte... mijn vertrek heeft jou echt heel veel goed gedaan, merk ik. Maar no, ik dat niet, veel, nee, ik nee, niet nee dat, is niet, dat is niet alleen jouw vertrek, maar dat is gewoon de sfeer die je bij Nijmegen 1 uh, heerst. Maar st ja? stel je voor dat ja. als je oh, dat dus heb ik echt nooit als moeder ja. Nou ja, bij, uh, uh, mijn motto is een teleurstelling is pas een teleurstelling als je die als een teleurstelling ervaart. Ja. Maar uh, stel je voor dat, dat jij straks bij Stichting Dagloom bent, moet je dat ook zien als een nieuwe uitdaging ja, dan? Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Ja. En, uh, en, en, en dan vind ik... Uh, moet je ook sneeuw gaan scheppen? Ja, dan, maar dat, daarvoor is, Je bent er toch om je verdienstelijk te maken? Sneeuw scheppen, uh, zout strooien, uh, asbest... Uh, ja, uh, ik popen, ja. mijn handen jeuken allemaal hier. <laughs> nee, maar, dat is gewoon zoveel, zoveel te doen. Je moet het alleen uh, willen zien. Right. Ja. Okay, nou, ja, ja je, oké, nou mooi. Ja, beter, gelu ja, beter uh, gelukkig zeg maar... Ten midden van de asbestpartikels... Dan uh, zeg maar uh, een beetje leunen in de frisse lucht. Ik <lacht> ja. weet niet helemaal wat ik moet zeggen. Ik ben... Uh, ja, ik geloof er niks van. Eigen verantwoordelijkheid. Dat is een mooi verhaal. Eigen verantwoordelijkheid is de enige verantwoordelijkheid die je dient te dragen. <lacht> nee, wat betekent het nou allemaal wat je nou zegt? Ja, ja wat ik zeg gewoon je... Uh, uh, dat heeft er niks mee te maken dat je niet ongelooflijke pech hebt gehad. Dat je niet een paar weken... Uh, pech is pas pech. <lacht> als, uh, <lacht> Ja, zo was er hier iemand, uh, zeg maar, die had ook een gesubsidieerde uh, uh, arbeidsplek. Die had uh, wellicht ook nog, zeg maar, tot, uh, nog een tijdje kunnen uitzitten als, het, uh, als, als, uh, als deze maatregelen uh, niet waren uh, genomen. Maar die heeft, zeg maar, doordat uh, zijn toekomst er minder rooskleurig uitzag, is hij gaan solliciteren en nou heeft hij goede baan gevonden. Dus dat betekent... Dus je zet de mensen eigenlijk gewoon weer aan het werk? Dus dat is ja, het nou ja... Uh, maar dus moest gewoon... je wijk, wijk, Wijkwerk sowieso niet eens en de zoveel tijd solliciteren? Zoals je in de bijstand moet? Nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Ik, maar, ik, maar, maar ik was dan denk ik gewoon uh, ja, gaan leunen. gewoon. Ja, nou, Ik heb mijn uh, vast contract en dan gewoon ja, lekker restaurant doen. Terwijl nu uh, kan ik weer... Uh, maar uh, je zei tegen mij dat je gewoon van plan was om hier weer vrijwilligerswerk te gaan doen. Dus uh, ja, ja, dat ja. ja Sneeuw ruimen ja. en zout strooien en asbest. Ja, ik ga alles vruimen. proberen. <laughs> en, als ik en als ik daarnaast nog een vrijwilligerswerk hier zou kunnen doen, zou ik dat ook doen. Oké. Okay. Nee, oké, okay. ik, ik, ik kom over een half jaar weer kijken en dan ja. zie ik. Uh, daar ja, van ik het leven leert zit voor kansen. Ja, wat ga je dan doen vanaf januari? Beetje, heb je nog geen idee? Nou, ik heb eerst nog vakantie gedaan. Ik zou een beetje vakantie houden. En uh, gewoon, gewoon lekker je niks. Ik een druk jaar gehad. Uh. <laughs> ja. Nou, dat is niks Ik herken daar niks van uitdagingen zoeken en zo als je. Nou ja, die uitdagingen zijn er wel, maar. Pas ik, vanaf uh, april. Nou, Ja, misschien. Dat ja. is het echt moet. Ja. Ja. Het is echt moed. Nou ja, maar zover ben ik niet, uh, ik ben niet van plan om zo lang te wachten. Uh, hoe eerder. Zeg maar eventjes dus de accu even bijladen en dan gewoon aanpakken. Aanpakken. Aanpakken. En zijn er ook dingen die je echt absoluut niet zou doen per definitie? Oh nee. Ik zou overal open. Over. en als, het dan te, als, ik het, als ik het niet kan, dan kan ik het niet, maar je gewoon... Je moet echt politicus worden. Je kan zo <laughs> ja. goed een, een verhaaltje ophangen waar je het gewoon echt totaal niet, waar geen totaal niet Nee, meer zit. nee, nee. Ik meen wat ik zeg. Dat is het probleem. Ik heb het hard op de tong. <laughs> nee. Ja. Oké, okay. Oké, okay, maar... Is uh, Naast allerlei andere bacteriën, maar ga ja. Ja, <laughs> ja, dat klopt. Uh, ja, jij ja, ja, ja, ja, ja, ja, gaat ook een toekomst tegemoet voor glorieuze kansen, hè? Ja dat, nou ja, dat ligt er maar weer aan. Hè, wat allemaal uh, voor hetzelfde geld ja. uh, eindig ik nog... Uh, ben, word jij mijn baas bij ergens bij een of andere. Bij dagloon. Uh, ja, zoiets. Je weet het niet, hè? Ja, of... Uh, nou, ik weet, niet, ja, als het, ik weet niet. Misschien kunnen we dat, dat dagloon ze van mij kunnen we wel delen. Ja? Ja. Hoeveel heb jij nodig per dag? Ik weet niet wat ze daar binnen halen. We zijn toch een keer bezig kijken bij dagloon jullie? Dat klopt, ja. Dat was echt verschrikkelijk. <laughs> dat was echt verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk. Omdat jij, ja, zo, omdat je omdat je... jij dat luxe leventje nee, bent gewend in Ja, Ik had sowieso echt, het was verschrikkelijk om daar te zijn. Het was gewoon een nare sfeer En toen kwam ik terug, en toen werd mij verweten dat ik die mannen daar met mijn ogen aan het uitkleden was. Dat, dat was ook. Doorgeven. Ja, ja, hoor. Nee, ja, dat dus, was niet ja. echt heel erg. Ja, euh, daar hoor ik wel, daar weleks dat horen we wel eens vaak. Toen hoor. nog met onze oud-collega Marco ja. okay. gingen. Hmm. Vorige zomer. Oh ja, ze hadden zo'n uh, zo stratenvegertje of zo. Dat hebben we niet te vet. laten zien. waren ja. was heel trots. Het was fascinerend. Dus Bro, Marco is trouwens ook heel goed terecht gekomen. Ik weet niet of jullie het weten. Nee. Die werkt bij TNT en met trots. Oh. Waarom was die toch bij TNT, dat is volgens mij echt, ik ken zoveel mensen die daar als bijbaantje daar, daar iets Maar doen. hij is geen postbode, maar postbezorger heette het toch? Oh, wow. hij, hij heeft promotie gehad. Nee nee, nee, nee minder. Nee, want een postbode is zeg maar de hogere in de room. Ja. Wat is de schuld tussen postbode en postbezorger? Ja, dat vroeg ik me ook af, maar postbode die doet ook nog dingen binnen. En, die, uh, en de postbezorger die, die bezorgt er helemaal rond. Ja, ik wist dat ook niet. Oké, okay, dus eigenlijk gewoon hetzelfde als kranten. Uh, ja, brengen. nou, dan doet hij eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En dan, dan kan, kan, hij, kan hij ook weer de wijken beschermen, hè, zoals hij <laughs> eerst toen ik deed. Dus, dan kan hij pakketjes kapot slaan <laughs> op, de, op, de, op, de, op, de, op de koppen van uh, potentiële overvallers. En, uh... Oh, ik mis Marco. <laughs> <laughs> en zijn verhalen. Maar goed. Dus is het weer tijd voor muziek? Ja, volgens Vast mij wel. Cosmic Tribe met Love is... Probeer dat nog eens één keer geven? Tribe. Cosmic. Uh, Cosmic Tribe met Love is... Ja, dat was uh, Portugal the, the Man uh, en daarvoor uh, Cosmic Tribe. Mag ik trouwens nog even terugkomen waar we het net over hadden? Ja, over, uh, de... Niet over de filosofie van uh, Gavin, maar over het feit dat, dat de gemeente heeft besloten. Die, die brengt alle gesubsidieerde banen terug naar een kwart. Ja. En dan zou je denken dat in die kwart dat dat banen zijn die nut hebben voor de gemeente. En het lijkt me dat Nijmegen 1, mevrouw met, hoe heet het mijn Nijmegen Nee, bij Nijmegen TV heet dat programma. Van de gemeente. Van de gemeente. Ja. Lijkt me toch wel dat Nijmegen geen enig nut heeft bij de gemeente, toch? Uh, nou ja, ze ja, geven subsidie, dus... Ja. Maar Nijmegen 1 wordt niet opgedoekt. Nee, dat snap ik, maar je zou denken dat zij de, de instellingen... van ja, we moeten die mensen zoveel mogelijk helpen om er echt een nog betere zender van te maken. Lijkt me toch? Want het is echt voor hun... Uh, heeft, ja, ik weet heeft niet heeft of er een soort... nog betere zender kan worden, maar... <laughs> Nee, maar het is voor hun echt meer een, een, een podiumpje om hun zegje nou, ja, ja. te doen alles en nog wat. Ja, ik weet niet. Misschien snijden ze ermee in de eigen vingers. Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant is het ook zo dat uh, ja, dat, dat uh, Nijmegen 1 ook... Uh, hoe heet dat? Ja, die gaan al uh, mensen van het ROC faciliteren. Ja, dat, had ik, dat had ik gehoord. Maar ja, ja dan... dan ja, ik zie jou kijken, zo nee, ja, ROC. Ja, ja. Nee, nee ik, zeg, ik zeg, het is een goede oplossing, ja. maar ik vind het gewoon raar. Ik denk niet zo denken dat zij steun leveren aan de Nijmegen 1, maar ik vind het meer, de laatste zo een beetje een steek. Ik ja, maar zeggen. misschien hebben ze de, de, de, de, de, de, de consequenties van een besluit, dat hoeft nog niet per se doordacht te zijn. Hè? <laughs> nee, dat blijkt. Aan andere kant gewoon belangrijker, is het natuurlijk ook van uh, dat, uh, dat mensen misschien dan op eigen krachten uh, weer bij Nijmegen 1 terecht. Ja, klopt, de motivatie wordt misschien wel iets, iets ja. sterker aanwezig. Maar ja. eigenlijk zou Nijmegen ook. Omdat echt zijn. Eigenlijk zou Nijmegen 1 naast, zijn. Zou Nijmegen naast subsidie ook wel een andere ja. belangrijke inkomstenbron moeten hebben, toch? Ja. In Amerika heb je hier veel van die lokale standers en die zijn eigenlijk allemaal commercieel. Ja, klopt, maar de omstandigheden die... nou Ik zag trouwens laatst uh, de regionale omroep van, uh, of nee, lokale omroep van wat was het. Ik weet niet meer precies wat het was, maar echt een of andere, middle of nowhere. En die set, die was echt gewoon net zo'n set als bij Nieuwsuur, zeg maar. Echt vet mooi. Ik dacht, van waar halen zij dat geld vandaan? Nou, nou ja, dat is er wel dan... nieuws, hè, want hier beneden komt de Open studio dat je het ja. weet. Serieus? Ja. Het ja, zal er een beetje nee, nee, ja. kneterig uitzien, denk ik, in het begin, maar ja. de eerste stap ja. worden gezet. Ze ja. dus zoeken ja. trouwens nog op een presentator. Ja, en, en gezien jouw looks, ja. uh, maar deze if looks good kill, ja, dan, zouden, dan kunnen we dus niet hebben. Nee, maar is dat echt zo dat er ja. een studio komt? Ja. Oh, ja, je ja je En dan zou... gaat iemand nieuws presenteren? Ja, ja je zou, nou, zou dat ben goed ook kunnen. bijvoorbeeld. Of jouw? Nou, ik weet niet of Ben ook. Volgens mij zoeken ze daar een uh, hete babe voor. Ja. En jij ja, valt wel onder die categorie. Maar jullie, jij vraagt het natuurlijk vooral ook uit betrokkenheid, hè? want uh, jij hebt hier lang in totaal stage gelopen. Ja, nou, ik heb even denken, een jaar stage gelopen en nog een half jaar is gewoon hier een, een beetje rondgehangen. Ja. En uh, Jonas, hoe lang heb jij hier in totaal gezeten? Uh, uh, stage drie maanden. En, uh, Daarna nog wel eens. Uit een spoor heb je ook gedaan, denk ik? Of niet? Ja, maar, maar dat is ook incidenteel, hè? niet ja. echt uh, geregeld. Maar inderdaad, al een ja. tijdje. Ja, we maken nu al een jaar bananenreden. Ja. Dat is dus. Dus, uh, ja, gevormd. Oh, ja. Januari toch, ja. hè? Ja. Oh, ja. Dus ja. We spreken hier dus wel van, van, van, van. Ja, en ik zit hier ook al meer dan een jaar. We zijn hier dus wel eigenlijk uh, min of meer uh, gevormd door Nijmegen 1. Nou, ja, moet je nagaan. De stem van de stad. <laughs> en ik heb het een beetje, wat is echt heel ruis. Ik heb nog steeds. We hebben zo'n reclame hier op Nijmegen 1 ik weet niet precies hoe die gaat maar volop variatie op het toplocatie ja, we kennen hem allemaal echt soms heb ik echt uit het niets echt dat nummer in mijn hoofd denk Ik verdomme echt gewoon uit het niets op basis van volop variatie op het toplocatie ja, we, ja, we zijn, zijn ge geconditioneerd zijn ja, we. ja ge maar dat, is echt, dat zit zo echt in mijn achter ik hoor dit echt gewoon nou, ik denk 30 keer per dag of zo en dat zit nu echt gewoon in mijn hoofd gepland echt gewoon het is net als water drinken geworden. Zo, het, het, het is gewoon zo'n zo basisding geworden. Ja, ik, het leeft al zo in mij, die volop variatie in, op <laughs> een toplocatie. Ik vind het nooit zo'n irritante Dat port. ik denk eigenlijk om er een tatoeage van te maken. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, nou, is er nog eentje die toch gewoon in de buurt komt. Nou, die een tijdje geweest ingevoerd, reclame van uh, detachering of zo. En die lak Ja. Die haalt het ook wel dichtbij. Oh, in, uh, ja, irritant. ik. Uh, ik weet niet, hij is te. te uh, als je hem hoort dan denk je, oh wat simpel, maar het is, als ze dan vraagt laka, laka. <laughs> ja, ja, nee, weet ik, ik, ik kom er niet verder, laka, laka. Maar is dat van Nijmegen 1? Ja, ja. Oh, nou kijk, alle goede dingen die Nijmegen geen brengt ja hij blijft niet hangen want ik ken hem niet uit mijn hoofd niet maar toch elke keer als je het hoort dan wil je dan komt hij is op het hij is mij op het muziezen van tuut peppie en koffie ja dat is ja nou ja kom op peppie en koffie dat kan gewoon niet goed zijn ook goed reviews peppie en koffie maar we dus van wat voor een reclame is dat dan? Over ja, over detacheringbedrijven. testering uh, bedrijf. En zo dat, wat auto's rijden. Langs de verhaal Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal eens ja. kijken. Ook al kan ik He best Hebben best mensen waarschijnlijk maar. weken op gezeten, hoor, om die reclame, ja, reclame, ja, reclame ja. te, is, te is die apposeert. eigenlijk door Nijmegen ingemaakt? gemaakt? Ik neem ik terug wat ik gezegd heb. Ik weet het niet. Want ik de niet de het reclames gaat. die worden gewoon naar Nijmegen ingemaakt. gemaakt. En je ja. dingen zitten trouwens ook nog aan, Jullie, je hoe het die, die inleid dingetjes. Bij bijvoorbeeld een politiek. Oh, echt waar? Ja. Oh, ik dacht dat hij zo snel veranderd als zodra ik weg was. Nee, het zijn nogal luilakker zijn geweest die sindsdien jouw uh, <laughs> plastic hebben moeten overnemen. Ja, ja, ze hebben echt drie mensen, nee vier mensen hebben ze nodig, zeg maar, uh, uh, om, jou, om, jou, uh, om voor jou de honden zwaar te nemen. Hm, mm, nou, ja, dat, van, maar... Net, dat is niet wel maar... Net serieus, ze hebben een hele zooi van vormgeving. En er wordt niks mee gedaan? Ah, jawel, die doen wel een ding, maar ze zijn uh, ROC, hè? En jij was ja, graaf dus. het lyceum. Ja, dat verschil is nee. niet jong. Nou, wat ik, zal, wat ik zo hoor of zo, dan. Uh, dan uh, konden ze wel een voorbeeld van jou nemen, laat ik het zo zeggen. Judith. Okay. Oh, Judith, <laughs> ik geloof niet, gewoon niet dat ze er is. Gewoon de dochter van Lambert met Claudia. Judith Simmons. Nee, gaan we nou nee, je pijlen, gaan, gaan nou pijlen ver, ver, ver, verleggen van de ene getrouwde gewoon naar de andere? <laughs> nee, nee, Oh ja, dat klopt hè. Uh, Eerwaar koning, het is uh, misschien een opvlieging, maar het is gewoon uh, uh, nog uh, van vroeger. Tijd voor muziek. leg ja, hem is straks wel Tijd voor muziek, uh, Judith. De Black Keys met I Got Mine. MG, mt met Wigan Wars. Mooi man. <laughs> ik probeer het op, eigenlijk heel serieus om in te gaan met een echte, als een echte DJ. Maar dat vraagt altijd weg. Door het ontzettend professionalisme wat wij hier hebben. Ja. Kevin, ITEM, toch? Uh, ja, ITEM, ja. We, uh, oh. uh, <coughs> <coughs> ja de, uh, ik zit er even te zoeken. En in de tussentijd uh, ja, zijn we hier eigenlijk ook bezig met een soort uh, alternatief serieus request. Maar dan ja, dat... juist uh, andersom? Want in plaats van uh, dat we aan het vasten zijn, eten we ons de pleuris en popcorn. <lacht> en dan, uh, oh, heb je zo op, Jonas, de banketletter? Ja, het is het en, was een halve meter. Maar ja, en we zo. stoppen ons vol drinken. Te gewoon om een beetje, zeg maar, mentale ondersteuning van onze collega's Vast, in uh, Eindhoven. Dat moet ook, ja. Ah, ja, ze maar het eten. Het, het, moet, het, moet, het, moet, het heelal moet een evenwicht zijn, dus waar, Ja, Dus als ze minder eten, moeten wij meer eten. Ja. En zijn zo vrij om dat weer op ons te nemen? Ja, want dat is ook een verantwoordelijkheid. Ja, ja uh, eens even kijken. Ja. En, uh, nou, rond de kerst. Even kijken. En een leuk item. En, uh, Mooie inleiding. Uh, zelf, uh, Zelfbouw-Iglo wordt ondergang Tino. Een 14-jarige Duitse jongen is omgekomen. toen zijn zelfgebouwde Iglo was ingestort. De jongen had dagenlang gewerkt aan zijn bouwwerk van sneeuw. Het was ongeveer twee meter hoog geworden. toen de, toen de Iglo instortte. Uh, en hij raakte bedoven onder de sneeuw. De opa van de jongen vond hem en waarschuwde de reddingsdiensten. Deze probeerde de jongen te reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar is de scholier maandagavond gestorven. Uh, zo, zo heeft de politie in zijn woonplaats uh, aan de Steinbach Hallenberg in Centraal Duitsland uh, meegedeeld. Uh, de familie en de klas van de slachtoffer krijgt psychologische hulp. Ja, ik vind dat sneeuw. Je probeert een Iglo, je wil Eskimo te spelen. En uh, je komt uh, in, het, in, in het lijkenhuis terecht. Misschien kijk ik te veel tekenfilms, maar Iglo's worden toch altijd maar van die grote ijsblokken. Mm -hmm. Ja, maar de, hij heeft dat. Uh, hij heeft die. Ja, hij heeft het dat niet, dat, niet dat wist hij niet. Ja, hij heeft dat volgens mij gewoon dan van sneeuw. Hij moet meer Seabird kijken. Ik weet niet wie hij is: de, een zeehondje. Dat uh, Kee, het, Weet jij wie dat is hier dit? Nee, maar ik weet wel dat het een pingvin was, waar je ook kon... Pinguïn? Pinguïn, ja. Dat had ook allemaal van die iglootjes met blokken. En die maakte die zelf? Nee, want het was een pingwin. Dat deden de... Oh, de Eskimo's deden ze dat? De Eskimo's. En op die Pingwing werd je gejaagd? Nee, heb je nooit pinguïn? Nee. Nou, dat is meer, is niet helemaal jouw generatie. Nee, nee, dat niet. En ik zit nog steeds, Is Het niet een pingwing. wat jij hebt jouw knuffel die in de hoek ligt, oh. Nee, hebben het net op ja, de, uh, ja, Sneu. Ja. Ik wil een uh, Iglo bouwen. Maar waarom gaat hij eens een Iglo bouwen? Dat is pas Sneu. Ja, uh, even kijken. Steinbach Hallenberg, ja, in, ja, nee, uh, uh, Steinbach Hallenberg in Centraal Duitsland. Ja, wat moet je anders? maar had hij geen vrienden ofzo? Steinbach Hallenberg in Centraal Duitsland. Een opa had hem gevonden, dus hij heeft geen vrienden. Oh. Of was er geen oude man die op kleine kinderen viel ofzo? Oh, ja. En dat die daar gewoon open, Dat die man opa wordt genoemd. Ja, daar nee. In de, in de, in, in nee, maar ja, God, het is een verschrikkelijke gebeurtenis, maar het houdt die kinderen wel van de straat. Hm. Ja, ik weet niet, ja. ja dat kan. Een beetje, beetje morbide hoor. Ja, ja, ja Jonas? jij hebt het uitgekozen. Ja, ja uh, dat, dat was het nieuws. <lacht> nou, was het was ontzettend ja. interessant. Nou, het is niet interessant, het is kei zielig. Ja, maar het was ook al een ja. tijdje geleden in het nieuws. Wat? Dus hier ben ik jouw journalistieke oh, dit is oud -nieuws. kunsten aan het afzeiken. Af zei ik. Ja, want? Oh ja. Dat ja, het is al heel ik... oud nieuws is. Wanneer is er gebeurd dan? Nou, een paar dagen geleden volgens mij, begin van de week. Ja, dat kan Einde de week maandagavond is dat, in gisteren. Nou, het is nu woensdagavond. Ja, we kunnen dus nu alles. Laat. Ja, nee, maar voor... laat. Dat is te net nog tegen mij gezegd door een afgestudeerde journalist, <laughs> oud nieuws is geen nieuws. Ja, maar je hebt zeg maar nieuws zeg maar, met nieuwswaarde en je hebt zeg maar nieuws zeg maar, wat opmerkelijk is. En, ja, en, en dit was geen vermijden. Sorry. Natuurlijk ah, is dat opmerkelijk. <laughs> Sorry, nee, ik ze ophouden. Van sowieso uh, uh, in Steinbach-Hallenberg denkt ze daar echt wel anders over <laughs> nee, daar praten nee, is, het is het nog steeds over. Het is heel, heel erg zielig. Daar sluit ik me bij aan. Ook vooral zo voor de kerst. Ja, natuurlijk. Dus die uh, hebben ook een grote kerst familie. Ja. Nou, leuk. Wow. Eh, uh, klaar. Ja, we, zijn al, we zijn al bij het einde van het uur, dus dat komt mooi uit. En je wordt ook nog gebeld, dus dat valt allemaal mooi samen geven. Ga even lekker professioneel te gang bellen. En dan uh, sluit het uur af tot uh, na het nieuws bij de Bananenrepubliek. Republiek. Dus against me.